die Paulus zich opgelucht toen alle dieren zijn boom verlaten hadden. Nu bestond er tenminste geen gevaar meer dat zijn geheimen ontdekt werden. Hij deed het deurtje dicht, draaide de sleutel om en schoof de grendel ervoor. Ziezo, zo? Nou ben ik helemaal alleen. En nou kan ik eindelijk eens bekijken wat Sint Nicolaas voor mij allemaal heeft laten brengen. Eerst de pak maar eens openmaken, hè? Oh, kijk toch eens even, dat is de rode mantel die ik straks zal moeten dragen. Wat een pracht van een mantel, hè? En hier, zie je wel? Daar is de meter, een echte klaasmeter. zou die maar wel passen, ja, even proberen, hoor. Ja, ah, hij past precies. Hoe is het mogelijk? Het, het, het, daar! De, de bruik, een echte bruik met lange witte krullen. Oh, die zet ik ook even op mijn bol. Alsjeblieft, he. past ook als gegoten. En waar is mijn spiegel? Ik moet mezelf even zien. Ja, nee, maar wat zie ik er nou deftig uit met die krullen. He, dat staat me geweldig goed, al zeg ik het zelf. En wat zit daar dan op? Oh, dat is de baard. Dat is waar ook, sint Nicolaas vond mijn kabouterbaardje te klein. En nou heeft hij me een echte grote mensenbaard gestuurd. Ja, een mensenbaard. Wat een ding, hè? Wat een reus van een baard. Ik mag wel oppassen dat ik er straks niet over struikel. Ja, Paulus is volkomen overstuur, dat horen jullie wel. Nu heeft hij zich de Sinterklaasbaard voorgeknoopt, gewoon met touwtjes achter zijn oren om. Als hij in de spiegel kijkt, ziet het er zeer indrukwekkend uit. Paulus is nu meer baard dan Kabouter. Maar het voelt niet zo prettig. Hey, zeker niet. Ik heb wel twee baarden over elkaar, hè? en dat is lastig, hoor. Die ene kriebelt zo. Nou, of misschien is het die andere wel, dat kan ik niet zo goed uit elkaar houden. Maar het staat wel mooi. Oh, ja, dat doet het. Wacht, ik, ik zal nu alles nog eens even aantrekken. Precies zoals het hoort. Zo, de pruik op. Daaroverheen de mijter. Ja, Oh, mijn snor zakt af. Ja, even mijn snor op in de hoed. Zie zo, huh, Die zit weer. En allemaal mijn mantel om. Zo, uh, waar is mijn staf nou? Even, help, die heb ik nog niet eens uitgepakt. Hier in dat lange pad moet ik zitten. Ja, ja hoor, dat, dat, dat is... Oh, wat, dat valt me mij te Wat is dat nog lastig, hè, om zo'n ding op je hoofd te houden. Nou ja, hij, hij zit weer. Nog een beetje vaster eraan drukken. oh oh ja, nou niet te vast drukken. Zo, zo zit hij goed. En nou niet te veel met het hoofd knikken. Oh, wat een schitterende staf, hè. Die is van puur goud, dat zie je zo. Nu stapt Paulus voor zijn spiegel op en neer, één en al bewondering voor zichzelf. Hij doet zijn best om zo statig mogelijk te lopen, zonder over zijn mantel te struikelen. Hij probeert vriendelijk te knikken, zonder de mijter te verliezen. Hij maakt vreemde, blazende geluiden, omdat de snor scheef zit en steeds voor zijn mondje hangt. Maar het neemt niet weg dat Paulus zich steeds meer thuis gaat voelen in deze mooie kleren. Oh, ik voel me echt glazerig, hè. Ik herken mezelf nauwelijks meer, hè. Hoe die snor. O, ja, ik moet me nog oefenen in het spreken, dat is waar ook, ja. Beste, beste kinderen. Die snort binnen binnenweg. Oh nee, dieren bedoel ik. Zijn jullie allemaal zoet geweest? Nou ja, hoe zei ik dat? Precies de echte sint niet hè? Het is haast niet van elkaar te onderscheiden. Ik vind dat ik het erg goed doe. Alleen die baard, hè? Die baard nummer 2 die wil niet lekker blijven zitten. Dat ding dat wipt, hè? Oh, oh, oh, dat wordt geklopt. Dat kan niet, hè? Dat gaat helemaal fout. Ja, binnen. Oh nee, ik bedoel juist niet binnen. Ik bedoel buiten. Vooral buiten. Wie is daar buiten? Ik ben het, Paulus. Ooboero. Ik wilde je een paar kleinigheden vragen. Of uh, <coughs> komt het soms niet gelegen? Niet gelegen? Oh, jawel. Natuurlijk wel, Ooboero. Alleen, uh, je vindt het zeker wel goed dat ik binnen blijf, hè? Het is zo uh, zo koud buiten. Hm. Fox spreekt hier dan vanzelf, Pommes. Blijf jij maar gerust binnen. Maar jij vindt het dan zeker ook wel goed dat ik binnenkom. Want het is, ik uh, mm, koud buiten. Uh, oh ja. ja, dat zal wel. Een, een ogenblikje hoor Ik kom zo hoor nog even geduld. Opsja, ja, ja, ik kom er al aan. Oh, nou dat op. Dat is met Oh, mijn baartje. We het we allemaal onder de tafel. Ja, ja, ik kom al op boer of Zo. <lacht> Daar ben ik al. Kom maar binnen hoor. Toch, eh... Uh, toch Paulus. Was jij iets aan het doen? Ik? Nee, oh nee, niks hoor. Helemaal niks. Oh juist. Dus niks. Ja, niks. <coughs> niks. Oh ja... Als je er liever niet over wilt praten, dan moet je dat natuurlijk heel en dan nog wel zo tamelijk zelf weten, nietwaar? Maar ik zou zo zeggen dat een oude vriend als ik... Ja, ja, natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Zo denk ik er ook over. Maar jij wou me dus iets vragen, hè? En hoe staat het met de Sinterklaasliedjes? Kennen ze die al? Daar gaat het juist over, Paulus. Over de Sinterklaasliedjes. Daar staan een paar dingen in die, uh, ja. hoe moet ik dat nou zeggen, hè? Die een beetje moeilijk zijn. Moeilijk? Hoezo? Nee, niet onder de tafel kijken! Nou, uh, ik kijk niet onder de tafel. Ik bedoelde over die schoentjes bijvoorbeeld. hè? Daar moeten allemaal schoentjes worden gezet en niemand draagt schoentjes in het grote bos Behalve jij dan. Ja, dat is waar. Nou ja, weet je wat? Dan mogen de dieren mijn schoentjes lenen. Dat is een goed idee Paulus. Dus wij lenen jouw schoentjes en die zetten we dan bij de schoorsteen. Ja, bij deze schoorsteen. Dat is het beste, want de dieren hebben ook geen schoorstenen. Laat ze op Sinterklaasavond maar allemaal hier naartoe komen, naar mijn boom. Dan zet ik de schoentjes wel klaar. Uitstekend, Paulus. Maar er is nog meer. Heb jij schimmel op je dak? Hm? Zonder schimmel op het dak geen Sinterklaasavond. <laughs> ik geloof dat je het een beetje verkeerd begrepen hebt, de Die schimmel, dat is geen, uh, geen schimmel. Maar een schimmel? Juist, schimmel. Dat zei ik toch ook? Ja, jij bedoelt schimmel, maar ik bedoel een paard. Mm, een paard? Oeh, een paard. Ja, ja, ja, ja, juist. Ja, een paard. Nou, wordt het beduidelijk. Mm, een paard is. Dus. hoe? ja, dan zal je misschien vinden dat ik een hele buiten buitengemeen zeer malle oude, vergeetachtige ui ben. Maar de kwestie is Paulus, dat ik niet precies meer weet wat voor een ding dat is, hè, zo'n paard. Dat is helemaal niet zo gek, Oehoeboeru. Ik zelf wist het ook niet zo precies voor ik er een, uh, Ik bedoel, uh, nou ja, ik zal het je wel uitleggen. Een uh, paard, dat is een groot wit beest met een Sinterklaas op zijn rug. En hij maakt zo'n geluid, hè? De arme Oehoeboeru schrikt zo geweldig van dit onverwachte geluid dat hij een luchtsprong maakt en met zijn uilenkop tegen de zoldering bonst. Oeh! Ja, Paulus, neem me niet kwalijk, maar ik schrok mijn huilenhoedje. Dat lawaai, dat is dus wat een paard doet. Ja, zo doen ze. Juist, juist. En sint Nicolaas zit daar bovenop, hè? Ja, dat doet hij. Dat wil zeggen wel vaak, maar niet altijd, hoor. Want als hij hier komt bijvoorbeeld, dan komt er geen paard mee. Weet jij dat wel zeker, Paulus? Dat weet ik heel zeker, hoor, Dat is dan een pak van mijn hart. Want dit kan ik je wel vertellen. Als dat paard meekwam, dan kwam ik niet. Nee, maar dan kan je van de baan, hoor. Dat paard komt niet. En uh, wat ik zeggen wou, ik kom ook niet. Wat zullen we nou hebben? Kom jij niet tot Sinterklaasavond? En waarom niet? Ben jij soms een beetje stout geweest? Hm? En durf jij Sint-Nicolaas niet onder de ogen te komen? Nee, daarom is het niet thuis niet. Maar zie je, uh, ik moet, uh, ik zal zelf... Nee, ik bedoel, oh, oh, wat is dat moeilijk om uit te leggen. Ik, uh, ah, nee, ik weet het al. Oegemoero, weet je waarom ik zelf niet kan komen? Nou, waarom dan niet? Omdat ik Sinterklaas beloofd heb dat ik op het paard zal passen. oeh, hoe is het daarom? Ja, daarom is het. Eh, ga nou maar naar huis, oegemoero, want ik verlang naar mijn bedje. Mm, ja, ja, ik ga oh. al wel te rusten, Paulus. Wel ter Gelukkig, die is ook weer weg. Ja.